Nou, heb jij nog een doel met de film? Ja. Want jij wil heel graag op de shortlist van de Oscars. Ja, ja het is ook fantastisch om te weten. Is dat omdat je de NS Publieksprijs die heb je al en die Oscar ja. die kan daar wel nog ja, mooi naast. Ja, dat mooi naast op mijn zin. Ja. Nee, dat lijkt me echt enorm leuk. Maar hoe ga je het doen? Nou ja, je hebt dus die festivals en hij heeft dus festivals gewonnen waarbij je dan je mag opgeven voor de Oscar. Dan ben je eligible. En dat is een lijst van 200. Daar kan je ook opkomen als je heel veel geld betaalt? Want het is Amerika, als je heel veel geld betaalt, kom je ook aan het eind. En is dan dat ga je, zo? Ja. Het is echt niet te geloven. Je kan dus ook gewoon bekende mensen heel veel geld betalen en dan zetten ze, wat een fantastisch boek van Joris ja, ja. ja. Welkom in Amerika en Engeland. Maar dan heb je dus een lijst van 200 en dan ga je naar een lijst van 15 en dat, zijn, dat is de shortlist. En, dat, de dus, en dan naar 5, dat is genomineerd. Dat is eigenlijk al goed genoeg en dan winnen ze natuurlijk helemaal geweldig. Maar dat is dus eigenlijk moet dus de film omarmd worden door, een, door iemand die heel veel contact heeft daar bij die academy. Dus heel veel geld. Of heel veel geld, dat mag ook. Ja, ik... ja, we gaan met de pet rond.